Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. Bij de politie zijn honderd grotere schadeclaims ingediend... van bedragen boven de 2500 euro. Die claims hebben in totaal miljoenen gekost... blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd. De meeste claims krijgt de politie wegens schade bij het binnenvallen van panden. Ook wordt geregeld uitgekeerd na het gebruik van geweld... bijvoorbeeld bij een hardhandige arrestatie. Oud-PVDA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... wil vicepresident van de Raad van State worden. Volgens NRC Handelsblad en de Volkskrant is hem gevraagd te solliciteren. Dat is bijzonder. In de praktijk wordt in de coalitie besloten wie de positie bekleedt. Maar de Raad vindt dat ouderwets. In de formatie is de naam van D66er Tom de Graaf besproken. Maar het is onduidelijk of die kandidaat is.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 Noord-Korea staat een toekomst vol vrede en welvaart te wachten als het land zijn nucleaire programma opgeeft. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. Hij was de afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd in Noord-Korea voor een ontmoeting met leider Kim Jong-un. De bezoeken van Pompeo waren een voorbereiding op de topontmoeting van Kim en president Trump op 12 juni in Singapore. Het weer vrij zonnig vandaag, maar in de middag zijn er ook stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk wel overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen is het wisselvallig. Er is wat zon, maar ook kans op buien. Maxima tussen 15 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen! We, zijn, we gaan beginnen! Here we are. Good morning! Jezus. Nee. Nee, Jezus, nee, nee, nee, doe normaal man! Jezus! Dat is niet nee, nee! Kom op erg! Doe het allemaal rustig man! Ja, hoor, toebak leeft! Goedemorgen toebakleefd. We draaien eens dus even naar 8 uur en de zomerzon is weer aangezet. Ja, dames en heren. Ja, dat was toch wel wereldnieuws hè? echt dit uh... is... Het is echt niet normaal gewoon wat ik gisteren zag op de televisie en we konden er ook niet over ophouden. Jezus, nee. Nee. Nee, Jezus, nee. Nee. Nee, doe normaal. Maar. Nee, doe normaal. Jezus. Oh, dat stond niet nee. nee, Nee. Oh, en elk televisieprogramma moest er iets over zeggen. En ja, het was echt wonderbaarlijk ook, gewoon echt. De nieuwe familie van uh, Freekvonk, die was de auto uitgegaan in Beeksebergen... en ging even chitja's aaien. En ja, dat is wel heel stoer natuurlijk. Leuk voor het nageslacht, hè? hier je dacht, jaarlang wordt aangesproken Want dit filmpje... gaat goed, echt, nou echt, jaarlang meegewoon op internet. Sommige mensen zullen hem verwijderen, andere mensen blijven er gewoon maar uh, kopies van maken. Goed, ik zie dat de vrouw dus huis ook aanschuift. Goedemorgen. Ja, als net kwam, echt op het laatste moment, kom ze binnenlopen? Ja, maar ik moest inderdaad nu een foto maken van Hertjes. Van zoeken. Foto's gewoon maken van Hertjes, die, die kom je toch elke dag tegen hier? In, in, in, in de stad, wilde ik zeggen, in het dorp? Nee, eigenlijk niet. Niet, niet elke dag. Oké, okay, ja. is het minder aan het worden? Want ik zie ze nog steeds wel in het nieuws verschijnen, die berichten over de herten. Ja, zeker. En uh, hoeveel zijn er eigenlijk nou de laatste tijd gewoon uh, afgeschoten... Maar nou, ik denk dat het nu even rustig is, want ze hebben jonkies, denk oh. ik gewoon. Oh ja, de eerste jonkies uh, wat groter. Ja. En dan heb je even wat meer leed, is ook leuker. Ja, ja, wat is ook meer leuker leed. Ja, ja, dat is ook voor die jagen wat meer uitdaging. Ik bedoel, als die jonkie gewoon een beetje zo zit bij zijn moeder, schiet je ah, hem zo door zijn ille... hoofd. Ja. ja, ik zei ook altijd, want er was een andere mevrouw, die zag het ook. En die zei al, we zeiden al, uh, je mag je kan hem gewoon zo meenemen voor in de, de pan. Ja. Dat is ook wel weer stielig, natuurlijk. Voor in de pan. Het gaat ook altijd weer door het mond. Over door het eten, Het gaat ja. altijd weer over het eten. Weer. Weer. We zijn weer eens begonnen. Hoe was Turkije? Turkije? Ja, Nou, als je toch Dan over eten hebt. Dan hebben je losgelaten, hè? En we hebben, ja, ik, ik, heb, ik heb een tijdje in de verhoorkamer gezeten. Maar uh, die dingen die ik gezegd had over uh, Erdogan, dat viel allemaal toch wel mee nog. O, Ja, het, het, het zei je hebt ook wel gelijk. Dus uiteindelijk, nee, ik heb er een, een week rondgelopen. En ik moet zeggen, ah, ja, mooi land, maar heb ik nou echt Turkije gezien? Nee, natuurlijk niet. Ik zat in het commerciële gedeelte waar de toeristen op handen dragen. En je bent er ook niet uit geweest. Uit, dit, uh, uit, die kou -kou, uit die bubbel. Ja? Nou, misschien even het dorp ingelopen. Dat was het. En uh, je bent uh, ja, naar het vliegveld gereden. En dat is het dan een beetje. Meer doe je eigenlijk ook niet in, ja. in Turkije als je daar vakantie bent. Nee, een beetje ja. chillen. Ja, een beetje chillen gewoon. Dat is wat ja. uh, dat kinderen willen eigenlijk. Een beetje bij het zwembad, bij de zee. En dan heb je ook echt vier zwembaden. Een binnenswembad en dan drie buitenswembaden. En uiteindelijk ja, dan steek je de straat over en heb je ook nog de zee. Ja, daar ga je niet in hebben, Eigenlijk natuurlijk is het alleen maar voor de sier om eraan te kijken. Oh, <laughs> nou, daar kan je juist geweldig in snorkelen. Het grappige wel is dat je daar heel veel retro advertenties nog hebt... Ik wil op internet heb je al advertenties. Dan moet je even aankijken of je kan ze wegklikken. Maar daar ja. staat echt nog de advertentie voor je neus. En die probeert je zeg maar een of de tripje aan te smeren. En die is moeder, moeilijk weg te klikken. Die oh. blijft toch een tijdje voor je neus staan. Zeg maar. En uiteindelijk zeg je. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb al een, een reisje gemaakt. En waar dan? En uh, wil je later misschien nog een reisje maken? Of wil je een uh, massage bij de hammam? En elke dag komen er wel een paar mensen voorbij lopen. Uh, langs het zwembad om jou uh, iets aan te smeren. En het lukt. Ben je in de handban geweest? Ja, natuurlijk. Ja, we gaan altijd even naar de Hamban. Goed zo. En uh, het is niet heel spannend. Maar goed, het, is toch wel het hoort er wel bij. He? Het is ook weer goed voor de, voor de economie daar, zo moet je ja, het ook zien. Ja, maar het is wel lekker hoor, zo'n massage. Ik kan ja. je niet anders zeggen. Ja, nou, er is nog een verschil tussen een massage hoor. Het uh, uh, kan een beetje poedelen zijn op je rug. Of het kan toch flink stevig zijn. Ja, dan word je echt zo heen en weer gesmeed op zo'n steen. Zo'n ja. warme steen. Ja, zo, ja, precies. En dan heb je zeep in je ogen. En dan denk je, denkt, nou heb ik nou genoten. Nou, ik heb alleen maar overleefd, dacht ik. Dat, die vijf ja. minuten. Ja. Dat is echt afschuwelijk. Ja. De beste ja. massage heb ik nog steeds gewoon in Nederland gehad. Toch wel? Ja. Oh. Ja, dat is ja. wel weer zo. Goed, we zijn er terug van weg geweest. Vorige week heeft waarschijnlijk niemand gemerkt dat we er gewoon nog niet waren. Nee, ik denk het ook niet. Nee, uh, dat is ook wel weer lekker. Nou, ik geweest. Oh ja, toch weer. dat maar was ik... op 5 mei, ja precies. Ja, maar ik ja, was, ik ja. Was deze keer uh, was ik niet uh, vrijwilliger. Nee. Maar uh, het was toch wel weer uh, heel druk en toch wel heel leuk. Je was toch ja. vrijwillig heen? Vrijwillig heen, ja. Ja, ja. ja. ja hoe is het mogelijk hè, dat had jij niet gedaan denk ik. Wat? Vrij... Al, die, al die drukte, vrijwillig heen gaan. Uh, wel. ik ben er wel een paar keer geweest, maar ja, ja. Ik weet niet, dit, dit is de afgelopen jaren niet van gekomen. Nee, nee, ja. het, was, het was nu wel mooi uitgekomen. Want ik was natuurlijk nu al gewoon in, uh, in de buurt van uh, Haarlem. Want het was zaterdag. Ja. Dus dat had wel weer mooi uitgekomen. Ja. Goed, tot zover even de berichtgeving. Straks onder andere de Stantwoordse berichten. En ook natuurlijk, wat gebeurde er door de jaren heen op 12 mei. Maar eerst even Leon Bridges. En die gaven bad, bad news. got a heart that's strong and a love is tall ain't got no name ain't got no fancy education but i can see right through a powder face on a painted fool let us live through let us live through why you turn around me back? Zoals je terug van geweest. Het doet er heel oud aan, maar het is totaal niet. Het is gewoon echt, de man het is 27, nee 28, sorry. Nee, 27 levensjaren heeft hij overleefd. Nou, misschien denk ik ook niet zo in de drugswereld zit. Deze Leon Bridges, Hij komt uit Atlanta aan de United States of America. Is dus uh, ja, 28 jaar oud, dan wordt hij binnenkort alweer 29 jaar. Ja, de 13 juli is hij jarig en het is uit zijn alpeetje. Uh, Lang speelplaats en bad, bad nieuws En daar zijn we helemaal op ge, uh, gefocust. Het slechte nieuws, het negatieve nieuws. En uh, uh, heet, onze, onze zanger die meedoet aan, de, ik weet zijn keer kwijt, van het Eurosong Festival Die meegaat doen met de Outlaw. had er natuurlijk een broertje dood aan ook gewoon. Hè? Aan dat negatieve gelul ook altijd weer erover. En uh, vanavond deze afwachten of hij gaat winnen. Hij staat er niet echt in top 3, hij staat in de top 10 geloof ik. Top, sommigen zeggen nummer 11, sommigen zeggen nummertje 10. Uh, ja, het is gewoon een goede plaat. Ik bedoel, uh, we zullen zien uh, of, we, of we het gaan redden, of het Eurosongfestival, uh, of we iets daar in, iets in kunnen betekenen. Wat denk jij? Gaat het dat worden? Onze koffiejufvrouw, die zwaait met haar, uh, haar armen over, nou ik weet het niet hoor. Dat is Wat zegt u? Het kan vriezen en het kan dooien. Je weet. Wat, wat vond jij van hem? Heb je afgelopen keren gekeken? Afgelopen jaren? Nee, keren. Want hij heeft nee, ook nee, een paar nee, nee, nee. Uh, maar ik heb wel begrepen dat er waren wat problemen. Dus, geloof ik, met, uh, dat hij uh, een probleem had met de pers of zo. De pers? Ja, vond de, de pers heel negatief over hem schreef. Ja. En eh, ook was er wat gedoe over de, de dansers. Want het is Krump. En Krump is een nieuwe stijl danser. Dat is zeer agressief. En, en nou was het bij een of andere verhaal dat te maken had. Dat de dansers die moesten dieven uitbeelden. En dieven die dan zeg maar heel agressief dansen. En dieven werden uitgebeeld door zwarte dansers. En oh, hij was ook, de blanke. Gemogen, en natuurlijk. dat oh. was ook weer iets. En dan las ik vandaag een of andere column in de krant die... Ze van, dus er komt geen, uh, geen Wieland-tunnel. Uh, die komt er niet. Geen Wayland Tunnel. Nee, nee. nee, niks ervan. Nee, die komt er niet. Dus, nou ja, ja, je kan natuurlijk ook overal wat achterzoeken. Maar het nieuwe krump dansen schijnt wel iets, uh, iets, iets te zijn. Ik, ik hoorde op Radio 1 gisteren er heel veel slachten van dat mensen dat wel, uh, wel gaaf vonden. Het, het, uh, sommige mensen hadden salsa gedanst. waren nu helemaal opgeturnd en waren krump aan het dansen. Oké, okay, nou. Dus we moeten ons daar maar eens hebben oh, ingediept een krump. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, Street dance niet. ken ik wel. Electric Boogie heb ik ook allemaal meegemaakt dat hier tegenwoordig kunnen alleen dansen terugkomen. Maar krump? Hm, dat doe je ook op straat. Dat is, uh, ik denk dat. dan aan Trump, denk ik dan? Ja, ja precies. Ja. Nou, die kent het ook niet. Ik schiet meteen in de krump. Ja. Dat uh, denk in, ik. Ja, ik ja, vind precies. het wel moeizaam. Heb je al wat rare berichten kunnen verzamelen? Nog uh, niet heel erg. Nee. Maar ja, ik zie wel dat, uh, dat er in Australië het wereldrecord met de, met de Rubik's Cube in 4,2 seconden heeft opgelost. Dat is wel heel snel. Oké, okay, is weer een tijdelijke vorm ja. van autisme. Ja. ja. Dus uh, ja, autisme. Het is gewoon autisme, ja. Het is gewoon autisme. En, en waarom wordt hij dan gefeteerd, hè? Je weet het niet. Nou, ja, dat weet ik niet, maar ja, het, is altijd mensen die het... het kan nog sneller. Ik kan er nog een seconde afkrijgen. Nou, het probeer maar, joh, als je dat denkt dat je dat moet doen. Ik vind het wel knap. Ik kan ja. niet anders zeggen. Ja, de, ik, zeker. Uh... Heb je al een baan en zo, zeg ik dan? Nou ja. Uh, nee, ben nee. ik nog niet toegekomen. Dat dacht ik al, ja. Die hoort ja. bij Enigma, hè? Het oplossen van de code en zo. Oh ja, kijk, dan krijg je al ja. meer interessante... ja. Uh, dingen, maar eh, gewoon Rubik rubycube op kubus om die snel in elkaar te zetten. Ja, maar het is toch al 30 boeiend. jaar geleden dat dat een hit was, die Rubik rubycube. Kijk, zie je de overkant, zie je de binnen twee seconden kan ik bij die lantaarnepal staan. Ook heel boeiend. Ja, ja. <laughs> net zo boeiend. Net zo boeiend. Ja, nee, ik, ik kan het heel het hard ja. op de fiets, kan ik rijden. Oh ja, echt heel boeiend. Gaan we nog wat doen? Nee, ik ben in een zwart gat gevallen. ik ben alleen maar bezig zitten. geweest om die Cubes kubus zo snel in elkaar te zetten. Lekkere vorm van autisme? Ja. Of wel? Nee niet, nee, niet negatief over autisme. Want sommige autisten kunnen we heel goed gebruiken in deze maatschappij. Die zijn heel goed in het, uh, in het maken van uh, computerprogramma's bijvoorbeeld. Of het uh, traceren van uh, virussen, uh, dat soort dingen. Dus die zijn er wel, maar het uh, is, uh, is soms even moeilijk. Goed. Ja, ik heb er thuis ook eentje Die zit ook net achter die computer. Ook moeilijk weg te slaan daar. Ja, dat geloof ik graag. Ja, dat is natuurlijk lastig. Je hebt uh, computerspel per Maar wie weet komt er straks met iets geniaals tevoorschijn. Goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Straks meer... Wat uh, heb je allemaal? Het, het, het ja, ik ben te zwaaien. dat zoeken. Ja, <laughs> Ik ben aan het kijken of het allemaal gelukt is, want ik had dat ik de hertjes heb ge gedownload. Dus laat die hertjes eruit gewoon los. Nee, maar wat, wat vrouw is wel heel leuk is. Nee. Ik, heb, ik heb ook een video gedeeld. Ja? Er is een mevrouw die uh, ging dus voor, voor de doven, heeft zij in gebarentaal uh, het liedje van Wayland heeft gedaan. Ja, ik Dat ik weet, is weet, echt weet, te grappig. Nou, ik weet niet of dat grappig is, hè? Ik vind het toch wel een beetje. Uh, dove mensen te kakken zetten. Nee, nee, nee, nee, nee, haar. Haarzelf. Nee. Maar niet in we weten nee, nee, nee, nee. gaan het begrijpen. Mij, mijn vrouw werkt met dove mensen En die hebben vaak nou ja, een drankprobleem. Dit is gewoon ook wel een beetje de manier waarop de taal wordt uh, vertol vertolkt, zeg maar. Dit is niet heel anders dan anders. Nee, ik vraag me wel nou af. Het lijkt net of zo... Of van een... de Amerikanen ook begrijpen wat de tekst is van dit liedje. Is ja, het liedje? Wat is het internationaal, de dove taal. Uh, nee, die is niet internationaal. Nee, okay. nee. Sommige dingen zijn uh, wel landgebonden. En bijvoorbeeld voor je eigen naam moet je ook een gebaar bedenken, weet je wel. Je, je, okay. je kan je naam ook spellen met letters, dat is wat te doen. Maar je moet eigenlijk voor jezelf moet je een nou, eigen uh, uh, gebaar bedenken dat bij jou past. Dat is het beste. Dus, uh, maar in grote lijnen zou je het wel kunnen volgen hoor. Dat is wel zo. Maar ik, maar, vind, ik vind het wel leuk hoe die vrouw dat doet hoor. Ja, het is wel leuk, maar het maar wordt. Hoe zo belachelijk? Nee, vind ik niet. Er wordt altijd zo lachen over gedaan. Ik ja, zie maar, dat dit je kijk, kijk, ik denk, wij snappen het niet? En Zij, moet, zij lachen zich misschien rot als zij mensen ja. zich gewoon zien zingen. Hè, dat ze denken van nou, want je hoort niks. Van nou, wat zijn die nou aan het doen? Ja. Dat is net zo grappig, toch? Ja, misschien. Ik, ik vind het altijd een moeilijke materie. Ik, ik heb het ook bij de Matijs van Nieuwkerk gezien. De wereld door. Gingen ze met alle, gingen ze met die handjes omhoog. Dat is hun manier van applaudisseren, weet je dat zo? Oh, oké. Okay. Uh, Wat ik net deed. Nou, ik weet nog niet of het gaat worden. Ja, dat. Oh. Twee, twee bolletjes die je vastdraaien in fittingen, weet je wel. Dat, dat is hun manier van applaudisseren. Werd ook een beetje lacherig over. Dat is, niet, dat is gewoon hun taal, klaar. Ja. Laat het los, weet je, in plaats van, oh, grappig gebaar, zeg leuk zeggen. Ja, maar wij moeten ook Dit? lachen om de, de bosjesmannen die die kliktaal hebben. Ja, ja dat is misschien maar een beetje Maar dat is ook hetzelfde. gewoon een taal. Ja, ja. Maar ja, je is, met oh, op, het is en, ongewoon, het meet, is ongewoon. Het is onge ongewoond. Maar ik vind ja. die mevrouw, die swingt wel lekker. Het swingt dus dus lekker, het ja, ze is steek. gewoon lekker aan dansen. Ja. Het, het is, uh, ja. Grappig. Goed, het is voor de doof interessant... maar het is niet voor ons om uh, daar uh, op, lachwekkend over te doen. Goed, het is uh, kwart over alweer tijd voor ons uh, de gitaarplaat. Wat heb ik nou weer uitgezocht? Perfect Circle, hebben een, uh, een cd uit. Een beetje theatrale rockmuziek. It's the Elephant. Een hele klus nog, lijkt me dat. Ik kan op tijd mee beginnen, dan lukt het misschien. So long. the thanks for all the fish. What? So long and thank for all the fish? Ideal event. Nou, die hebben er een barbecue gehad, denk ik, toen ze tot dit kwamen. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Muziek. zoek, muziek, Sion en Cruising. Hier in de zaterdagmorgen de vorige de nieuwe single van A Perfect Circle. Die heet uh, So Long and Thanks for All the Fish. En uh, de CD heet Eat the Elephant. Ik zal eens kijken wat voor meer uh, rukjes op de CD te vinden zijn. Of ze dat allemaal met dieren te maken hebben. Dat je denkt van, huh, uh, bij de barbecue is het ontstaan of zo? Dat soort raarigheid? Uh, dat zou allemaal kunnen. Uh, nou, gisteren waren in plaats van dat wij de dieren op aten... Uh, werd, werd de mens bijna opgegeten dus ook in Beekseberk... Uh, ja. En daar werden het, ook, uh, het gezin uh, werd bijna verorberd door cheetahs. Hmm. Alleen, het, ja... Het, uh, ik het, zag was wat over, het was wat overdreven, hè. Want ik bedoel, die cheetahs kunnen alleen prooien pro pro pakken... Die, eh, die dan kleiner zijn dan 1,60. Ja, ze waren ook achter het kind al aan of zo. Ja, het kind ja, liep rond. En toen dacht ze, hé, hey, dat kind is wel kleiner. Dat de een meetlatter even naast ze gehoord. Hé, hey, die, die zouden we wel aan kunnen vallen. Dus toen... De tweede keer dat ze uit de auto gingen. Dus dan hebben ze eigenlijk twee keer uit de auto gestapt. Ja, hè? Hoe, uh, toen, hoe, hoe dachten die, toen dachten die Cheetahs, we gaan er toch eens even achteraan. Kijken of we de mogelijkheden zijn. Of, of, of, of, of wat kunnen we vinden. En, uh, toen was het... Uh, uh, uh, uh. Ja, toen was dit aan de hand bijna. Nee joh, toen vond er Maar goed, uh, dus het uh, viel allemaal wel mee. Maar het maf is wel. Het werd natuurlijk gefilmd door een jongen. En, uh, die jongen die was toch zwaar onder indruk? Ja, we waren echt een beetje in shock eigenlijk. Uh, want je ziet bijna een heel gezin verscheurd worden. En... <laughs> bijna een heel gezin werd verscheurd. Dat lekker ja. overdreven. En daarna zijn ze ook meteen naar huis gegaan. Want ze konden het niet meer aan. Nee, nee. Je kan het leuk vertellen. Ja. Alles voor, voor een, een stukje sensatie op, op internet. We wil ja, willen natuurlijk wel weten wie het zijn. Ik heb gisteren ook al een tijdje gezocht. ik denk: wie zijn de Fransen? Zijn er al mensen die het gezin hebben herkend? Weet je, het was volgens mij een vrouw met twee kinderen, dacht ik. Het was niet dat het een, uh, een vrouw en een man was en een kind. Ik dacht dat het een vrouw met twee kinderen was. We nou, moeten gewoon dan nog eventjes kijken. Ja. Het zit. Dus dat uh, zal wel leuk zijn als de naam uh, bekend wordt. Ja, er komt nu natuurlijk een extra lange reclame voor het filmpje. Ja, oké. Okay. Dus uh, ja, je hebt het filmpje nog niet eens te kijken nog. Je hebt het nog niet gezien. Ja, ik heb het op tv gezien een okay. stukje. Maar, maar dat was waarschijnlijk verkorte een korte versie. Ja, zonder je hebt zoveel die reclame versies. die je tussendoor krijgt. Hè. Je hebt zoveel, zoveel versies ervan. En op zoveel uh, net te vinden. Goed, uh, straks uh, zal het voor het Berichten. Heb je al iets van uh, rare berichten? Dat, uh, laat nee, het laat het bijna rare... Nou, dat niet eigenlijk. Ik heb wel uh, dat het vorige weekend echt gigantisch druk was hier. Ja. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Hè? Want je had en mooi weer en de eerste jaarmarkt. En uh, uh, ja, dat mensen toch dachten... Van, nou, we gaan nu eindelijk mooi weer. We gaan nu naar het strand. Ja. Dus, uh, ze hebben er zin in met z'n allen. Ja, oké. Okay. Dus dat is uh, goed op door. Ik zal straks even kijken naar de volgende plaat. Wat voor uh, Zandvoorts we nog meer hebben. Mm. Dan doen we eerst maar even een uh, nieuw plaatje van uh, Piet Jorn en Scarlett Johansson. Ja, yeah. en zij is geen onverdienstelijke zangeres. Zij is natuurlijk normaal altijd actrice, maar regelmatig met Piet. Jorn maakt ze muziek. En dit is uit het cd'tje Apart. Uh, nou, cd'tje, het is een EP'tje met een paar rukjes, niet veel. En het heet Bad Dreams. Mm, slechte dromen. Mm, die heb ik op zijn tijd ook wel eens... gets too close, if it gets too much, I'm scared I'll disappear Well babe, I might step back, I'll go too far, but I'll wait for you right here As romantic as it. Alert Johansen. Oh, mooie vrouw. Ik werk samen met Piet Jorn. En het uh, beetje heet, een beetje heet Apart. Ja, ze zei, wel een En uh, daar is de Bad Dream van uh, op single uitgebracht. En dat gaat de, de lijst in. Wat, het is gewoon een leuk plaatje. Hier is alweer tijd voor de Zandvoortse, Zandvoortse berichten. berichten. Wat zegt u? Oh ja. Zandvoortse berichten. Oké, okay, uh, in de nacht van maandag op dinsdag heeft een uh, arrestatieteam een man uit zijn woning gehaald. Hij wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben bedreigd. Hij bedreigt de vrouw met een taser. En uh, ja, hij was in de nacht, wist hij aan het rondlopen een man schant zich in zijn woning uit Uiteindelijk, want de politie wilde hem aanhouden. Hij liet zich niet zomaar pakken. Uiteindelijk eh, hadden ze voor de woning een tijdje gestaan. Uiteindelijk kwam het arrestatieteam die is echt de deur in geramd. En toen had hij hele barricades van fietsen. Oh, pas op. Hier, hier ligt ook nog een fiets. Daar, daar ligt een fiets. Dus dat was even, even een probleem om zeg maar, binnen te komen. Uiteindelijk hebben ze hem meegenomen. Het schijnt dat het een redelijk verwarde man was. Ik kijk eruit voordat hij geen terroristische aanslagen gaat doen. Want dat zijn meestal ook verwarde mensen. Uiteindelijk ja. hebben ze hem meegenomen naar een complex. Een zelfcomplex complex in Koudenhoorn in Haarlem. En daar hebben ze dus, uh, hem uh, uh, ja, uh, ondervraagd, waarvoor hij het allemaal gedaan Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar... Je is Een Geworden woord precies. <laughs> <laughs> even met, met die eigen taser van hem is je flink bewest. Flink even, ja, dat vind ik ook terecht. <laughs> dan ja, dan de, kop, dat. Weet je wel ik zeer dat waarom je het nou? Weet je hoe zeer dat doet? Ja. Nog een keer. Nou ja, niet even. Even, ja, ja. Een, even een zijstapje. Mijn uh, zoon, we waren natuurlijk in Turkije. En, dan heb je van die markt, en op, de, op die markt kan je van alle. Daar al, liggen he? ze gewoon. Hè? Daar liggen ze gewoon. Daar liggen ook van die laserpennen. Waar je nou, gaatjes mee. Krant door kranten heen brandt gewoon. De uh, laserpen heeft hij wel eens eerder gekocht. Die was niet zo sterk gelukkig. Maar nu wilt hij een taser kopen. Ik zeg, daar komt niks van in. Wat wil je dan met een taser doen? Ja, gewoon voor de leuk. Ja, voor de leuk. Hé, loopt een hond. Ja, gewoon voor de leuk. Voor de leuk. Dat uh, oh, gewoon. Oh, ja, gewoon voor de leuk, weet je. Ja. En dan een gegeven kwam er eentje tegen en die had een zaklantaar ja dan koop ik hem voor de daar Ja dat dacht ik ook. Dat gaan we niet doen. Geen taser. Allemaal kinderachtig gewoon. Kinderachtig. En hij baalt de stier. Maar ik vind het... Ik zeg, op één voorwaarde mag je hem. Als ik jou eerst even, twee keer mag taseren, dan gaat hij mee. Dat wilde hij niet. <laughs> <laughs> Goed, waar in de het Sorry. Ja, <laughs> De, de. Amai, even een zijstapje zo amai, in één keer. Amai. In de nacht van zondag en maandag hebben twee ongelukken plaatsgevonden op de zeeweg. Eerst een van twee auto's op elkaar. Even later kwam ook nog een fietser hard en val. Jezus, wat een gedoe zeg. Rond drie uur botsten... Nee, sorry, half één botsten twee automobilisten tegen elkaar op de eh, Bloemendaalse weg. Eh, onbekende reden toen een bestuurder in de bocht... Uh, tegen een voor, uh, voortganger. En beide ouders hebben uh, slechts lichte schade. En later is ook nog weer gekeken of een alcohollimiet uh, is overschreden. Oké. Okay. Oh, ja, nou ja, dat het, het viel allemaal wel mee, maar het is allemaal weer een beetje knullig. Hè? Oh, oh, goed, wat voor zandvoortsberichten kunnen u nee, melden? Ik heb hier een heel gevaarlijk bericht, want de reuze berenklauw rukt op. Oh ja, die is en, gevaarlijk, ja. Ja, voor iedereen die de komende tijd de natuur in gaat, opgelet... De bloeiperiode van de reuzenberenklauw is aanstaande en het sap van de plant, het is dus niet de bloem zelf volgens mij, maar het sap van de plant kan ernstige brandwonden en bij contact met de ogen zelfs blindheid veroorzaken. En na aanraking met het sap ontstaat er binnen 48 uur ontstaan rode plekken die kunnen ontaarden in brandblaren. Is dat dan zeg maar de, de, de inspiratiebron geweest voor de Triffits... Misschien wel, ja. Ja, dat zou bijna denken. Dat heb ik altijd al gehad, hoor, met die dingen. Want ze met die zijn ding. zo hoog. Ja, is groot. zeker. Ja. Raadzaam is het dus om het sap zo snel mogelijk met koud water af te spoelen. Als er dan toch wonden ontstaan. Die, die wond moet twee weken uit de zon blijven. Zo, het is en, een idee. Uh, met je hoofd tussen je knieën en rustig blijven laag bij de grond. Ja, en in een gebied waar veel kinderen spelen... is het raadzaam om er waakzaam op te zijn... dat ze uit de buurt blijven van de plant. Ik denk, hallo, kan je niet gewoon... Uh, die plant dan weghalen of zo? Dat je een spade in de grond steekt... en dan, en dan uh, onderaan met wortel en tak uitroeien? Ja, wortel en tak uitroeien, dat zeg ik altijd. Oh, Dat zeg ik over het geloof. En dat vind ik niet te maken met de uh, berenklauw. <laughs> nee, ja, ik uh, ben ervoor. Ja, het, het zijn trouwens wel mooie, mooie dingen wel. Ja, toch? Ja. La, dus lage bij de grond bij een berenklauw. Niet omhoog kijken, want dan kan hij toch nog met die takken... misschien iets geks doen. Ja, de, en de de, sap die was zo'n uh, sting, hè? In de ja. Ja. De, die hadden zo'n sting waarop <laughs> zo de ogen inderdaad uh, mikte. <laughs> Dus de beerklauw is de grondweg voor de trippets. Dat is wel duidelijk. Goed, ja. tot zover de zandvoortse berichten. Volgende uur hebben we vast wel weer meer dingen. Dan uh, gaan we nu weer tijd... Uh, ja, precies. Door. Dat dacht ik ook. Oh, even door. Ik ben al wat nieuwsgierig. Wat had ik ook weer uitgezocht voor geschiedenis? Dus vandaag, uh, 12 mei, ik heb tijdens de vakantie ook wat dingen zitten lezen. Koppel ik het dat nog een beetje in mijn geheugen heb. Zeker zonde. Ja. dingen niet van ver, ver van tevoren voorbereiden. Dan valt het er weer uit. Ook, geval, eerst eerst dan Mortal August... Een honeybee. Ja, die bestaan er bijna niet meer, hè? De honeybees zijn bijna allemaal dood. 75% van insecten verdwijnen. Jullie vervelende boeren. Ja, is dus maar dat weet je weet. je zou een boer zijn. Van een gitaar in. Het begon een beetje zuf. Normaal hebben ze altijd best wel heftige muziek, maar dit is een van de rustigste stukken op het, uh, op het album van Unmortal, uh, August en Honeybee. Ja. Oh, wat heb je erin? Wacht even. Heb ik hem Nou. Ah, niet doen, niet doen, niet doen. Nee, het is een beetje zonde. Er zijn nog te weinig insecten, Er zijn weinig, uh, weinig insecten. Ja. Heb oh, jij daar nou op je neus Ja, Maar zit ik zit moet hier. wel eerlijk zeggen. Ik heb gisteren heb ik gefietst. Ik ja? wist tegenwoordig wat meer. Ja? Ik, had toch wel, ik had er eentje zo, terwijl ik fietsen, kwam er vloog wel eentje zo in mijn mond en een andere in mijn ogen. Dus ik denk, nou, misschien valt het hier plaatselijk nog wel mee. Ja. Hè? Hier, want, hier want, heb je weinig boeren ook, denk ik. is veel uh, bos. Ja. Ik, worsten, dus, uh, ik fiets vaak door uh, het bos in Aanehout en zo. Oké, mooi kom. Gisteren, ik weet niet of het één van vandaag was, een of andere actualiteitenprogramma. Het ging over dat de, de boer heel veel uh, uh, uh, gif gebruiken, waardoor dus, uh, de, de, de insecten allemaal verdwijnen. En dan gaan uh, af de boeren gaan, zeg maar, uh, iets anders doen. Die gaan het uh, over een andere uh, boeg gooien. Die gaan zeg maar, uh, uh, niet alles doodspuiten. En minder krachtvoer gebruiken. En dat soort dingen allemaal aanpakken. En dan krijg je dus dat uh, de natuur wel een beetje in evenwicht blijft. Dus dat op zichzelf wel, uh, wel mooi. Alleen ja, de meeste boeren denken toch altijd... Van, ik moet grote groot omzet. Want de producten zijn, uh, kosten bijna niets. Dus ik moet er ook uh, met heel weinig... Nou ja goed, dus ik moet grote groot productie draaien. En dan denk ik van ja, waarvoor moet de productie draaien? weet je? Waarvoor hebben we echt zoveel nodig? Eigenlijk... Moeten we minder, moeten minder boeren? Misschien moeten we boeren iets anders aanbieden. Iets anders gaan doen, weet je wel. Maar ik snap ook al, als een boer begint... dan moet vaak zijn zoon het bedrijf weer overnemen. En daar zit zoveel geld in. Dus je kan niet zomaar stoppen, weet je wel. Nee, dus dat is je moet, ja. dit, dit is best wel... En dan moet de regering daar weer subsidie voor geven. Dat is ook nog wel lastig. lastig. Dus ja, uh, misschien moeten we ze allemaal naar het buitenland sturen. Vroeger gingen ze nog wel naar uh, Nieuw-Zeeland of naar Australië. Ja. Al, in de jaren 50 en 60 ging heel veel boeren ging naar het buitenland. Ja, ik denk dat nu in de, de platgebombardeerde gedeeltes van bepaalde landen... dat we daar een heropbouw moeten beginnen. Oké. Okay. En ik denk dat ze daar moeten beginnen. Ja, en ik zeg altijd, melk is zo geweest. Melk. Ja, ja melk. dat is het zeker. Het is klaar, weet je omdat Maar nog steeds proberen ze geld te verdienen aan melk. Dan ik kijk jongens, struisvogels, denk ik. Struisvogels? Die kunnen goed tegen uh, droog klimaat. Oké. Okay. En, uh, en een struisvogelbiefstuk is zeer... Uh, Smakelijk. Ja, dat doe je al vaak, dat zo'n boerderij. Is. En uh, Als zouten. je even een eitje wegtikken. Nou, dan heb je gelijk een enorme omelet. Ja, ja dan heb je wel vrij snel. Dan heb je het al vol, hoor. Ja, denk ik wel. Ja, dan ben je, heel gezin, heb je wel een, een eitje gebakken. Een gezinsomelet, hè? Een gezinsomelet, ja. ja. Nou, je en dan steeds word je zijn. denk je, denk je, je, je wordt ook al misselijk gewoon. Uh, maar de zouden, zouden eieren nou ook altijd van die onbevruchte uh, eitjes hebben? Net als bij kippen. Dat vindt, ik vind het als vreemd dat bij kippen kan je... Uh, hè? Wat bedoel je? Nou, die, bij kippen zijn eieren vaak niet bevrucht. Nee. En zou dat bij struisvogels ook zo zijn? O, ik heb geen idee. Goeie vraag. Ja, dus zoek hem om... op. Ja, zoek op. Goed. Nou, uh, meer uh, wetenswaardigheden, rare berichten. Ik doe altijd een beroep op jou. Ik of ben mij. zelf nooit zo van de rare berichten. Ik, okay. ik, ik, ik, ik heb heel harde politiek. Ik zie dat onder andere Bente, onze liberale uh, Kamerlid uh, Bente Bekker. Ja, is dat, dat bek lekker hè? Bente Bekker. Die uh, roept dat het moet afgelopen zijn met uh, het werven uh, uh, tijdens uh, uh, Turkse verkiezingen. Straks in, uh, in juni, 24 juni is er dan weer een verkiezing. En Erdogan wilde dan gaan lobbyen. En, en dat hebben ze al eerder gedaan. En toen werd die minister van Buitenlandse Zaken werd, uh, het land uitgezet met politiemacht erbij. En zo. Die moest terug naar Duitsland. en uh, uh, ja, Die mocht niet bij de ambassade aan, aansluiten. En uiteindelijk uh, zegt Bente Becker dat moet afgelopen zijn. Half jaar van tevoren mag je hier niet meer lobbyen voor stemmen. Want heel veel Turkse mensen hier gaan... Dan stemmen voor iemand in Turkije. terwijl ze niet eens onderdeel zijn van de Turkse maatschappij daar. van. eigenlijk verknal je het voor mensen in Turkije zelfs. Dat, dat heb ik vaak gehoord in Turkije. Dat, ze hebben een hekel aan Erdogan. want die verknalt het hele toerisme. Maar hier in Nederland gaan ze dan lekker stemmen voor Erdogan. terwijl hij de hele boel verziekt. Dus, oh, dat, dus, dus, oh, dat dus gaat eigenlijk gaat, is dat gewoon wel een beetje raar. Dus nu zegt Bente Becker, het moet afgelopen zijn. Of dat ze, in Duitsland doen ze het ook al zo. Uh, half jaar van tevoren mag je niet lobbyen uh, om te stemmen. Voor stemmers, weet je wel. Voor okay. de, weet je moet, uh, en die je dubbele je... paspoorten afschaffen. Ja, jij je je gaat dus wel ook heel niet snel. Ja, ja dat is ook zo. Dan zijn. is dat over. Dan is dat ook over. Ja, je had het over Beckers, Maar ik denk van, heb je het nou over die uh, Kiki Bertens? Nee, ja, dat is heel iets anders. Want dat is de dame die tennis. En die gaat de zondag gaat in de finale yeah. van, een, de, van het prestigieuze toernooi van Madrid. Gaat ze staan. En het is gewoon hartstikke goed. En ik okay. heb er nooit van haar gehoord. En vind ik vind het toch wel heel leuk... Uh, ja, ik heb zoveel girl power laten de dames ook uh, van zich laten horen. Ja? Yeah. Ja. Nou okay. ja, je klinkt niet geïnteresseerd. Dat hoor ik Ja, Kiki heb ik heb wel eens van gehoord. Ja, ik hou me niet zo bezig met sport, maar ik... Nee, uh, ik ook, ook niet, maar, uh, maar uh, ondertussen, ze is 26 al. En, en dat ze dan nu daar gewoon uh, tegen de tweede van de wereld al heeft gewonnen en zo, weet je. Oh, nou, oké. Okay. Dan denk ik van, nou, dat vind ik dan wel heel knap. Ja, zeker. Dus dat mag best even. Dus uh, Kiki, go Kiki. Je Kiki. Leuk, is het nou vernoemd naar Dukesverhessert? Is het daar nou vernoemd? Ik heb geen idee. Weet je wat, die, uh, dat was toch die, uh, die, die hulpje die ze hadden... Nou nee, nee, dat maakt nee, niet uit. Nee. Ja, precies. Uh... Wat heb jij daar nou op je neus? Ja, dat weet ik wel. Ja, haal hem nou eens af. haal hem nou eens eraf. Die vleed, die dat insect. Ja, het is uh, de zaterdagmorgen. Het is uh, toepak leeft op de radio. Ja, straks weer de politiebericht. Ja. Maar eerst eens even een geinige muziekje. muziekje. Gasgombes. Walk the walk Ik het, Cas Gomez. En ja, uh, yeah. vanavond speelt hij in Rotterdam. Ja, ja mot, maar daar gaan moten. we niet heen, want ik ga naar het songfestival kijken. Natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, nee, ik ga naar het songfestival kijken. Natuurlijk echt van het begin af aan. Dat ga ik kijken hoor. Nou, ik moet nog even melden, we krijgen ja? net een berichtje. Ja? Dat uh, struisvogels inderdaad ook onbevruchte eieren hebben. ja En uh, Dolly belde, onze mede-collega... En uh, dat er bij de artsklas liggen soms hele stapels eieren. Ik denk van nou, die moeten naar de voedselbank. Ja, uh, ja toch? Nou oh, zeg. Eén zo'n uh, zo ei, dat is gewoon uh, twintig eieren. Dus uh, die mensen kunnen gewoon even lekker uh, flink omelet maken. Ja, maar uh, wacht even hoor. Als mannen zeggen heel veel, zo eieren, heel veel van die eieren, is dat niet een beetje gevaarlijk? Dan wordt ze wat onrustig hè, die Ja, het <lacht> zijn toch <er staan lacht> alleen maar allemaal, allemaal mannen van tussen de twintig en dertig die in zo'n... Uh in zo'n centrum zitten. En die gaan de vrouwen toch lastigvallen? Je gaat toch aan mijn dochter zitten? He? Ja, ik heb gelukkige zoon. Ben ik nou weer onruststoker? Ja, ja, wel een beetje misschien. Hè? Nou goed, ik nog over deze Gas Gomez. Hij is de man achter Supergrass. Ja, dat wist ik helemaal niet. Oh, Oké. Okay. Nou goed, hij treedt vanavond op. Mocht je dit leuk vindt. Ik vind het wel hele geinige muziek hoor. Uh, het is de zaterdagmorgen. Vandaag hoorde ik al op het nieuws op Radio 1. Hardhandige arrestaties en ingetrapte deuren van mensen die eigenlijk allemaal niks hebben misdaan. Dat, uh, dat levert 2500 claims bij de politie op. Uh, je kent het wel, weet je wel. Dan lig je lekker in bed. Nou, hoewel, ik heb het zelf nog nooit gehad, hoor. En in één keer, dan, dan denk ik, wat hoor ik in de straat nou? En dan, eh, dan komen ze bij jou de deur intrappen. En uiteindelijk dan zoeken ze je hele huis door. En dan komen ze echt van... Oh, sorry, we moest die naast zijn. Ja, sorry, ik heb het nummertje omgedraaid. Ja, weet je wel. Ik dacht dat het zes was, maar het is negen. <laughs> sorry, meneer, dat oh. later. En dan heb jij zeg maar anderhalf uur in de hoek gestaan, geblind, geblinddoekt. En je vrouw, uh, hebben ze ook iets mee gedaan. Die was wel erg tevreden. Maar misschien had hij iets gekregen wat ze normaal bij jou nooit kreeg. Zou kunnen met die gummiknuppel. Of sla ik nou helemaal door in fantasie. Maar goed, uiteindelijk dus dan heb je heel veel schade in huis. Ik hoorde vanochtend een man en een vrouw die het was overkomen. Ja. Toen dacht ik echt van... What the fuck man, heb je de rest van je leven, heb een trauma. Denk ze. wel. Ze hadden een wietplantage in een of de uh, straat, hadden ze ontdekt. En toen gingen ze een inval doen, bleek dat ze bij de verkeerde aangebeld hadden... en ze hebben de boel overhoop getrokken. Het was het bij elkaar, 20.000 euro schade. En, en wie gaat ja. dat betalen, die schade? Ja, nou, de politie, alleen ze zitten nu al een half jaar te wachten op, uh, op hun geld. Dus dat, wel dat is wel vreemd, heel bizar. Maar natuurlijk. goed, het komt ook wel vaak dat voor een trup dat ze gewoon een de deur intrappen. Omdat de buren denken dat de buurvrouw uh, dood ergens in, een, uh, in de gang ligt. En dan blijkt dat het gewoon een vakantie is. Ja, en dan moet je die deur toch ook vergoeden. Dus, wie, moet, wie moet die dan vergoeden? Ja, de politie eigenlijk. De politie heeft die deur ingetrapt. Nou, ja, ze moeten wel een schotemaker meenemen. Ja, ja. oké. Okay, maar goed, ja, je wil snel uh, reageren. Want we zijn bang dat zo'n oma dan toch te lang ja. ligt. Ja, ik moet inderdaad zeggen. Bij een familie van mij was het toen ook een noodgeval. En toen is gewoon inderdaad ook het raam ingepakt. Ja, ja, precies. Dus wie betaalt het dan? Is dat de verzekering? Want het is, het is uh, moet willen geschaden. Ik goed, weet niet hoe het... Het volgens mij heeft, uh, mijn... ja, is het zelf betaald. Ik heb ja. niet het idee dat het verzekering was. Nou ja, goed. Uh, of ja. moet de buurvrouw het betalen? Want die heeft eigenlijk opdracht gegeven door de politie om uh, te gaan kijken. Ja, lekker. ja. Dan en dan krijg je nog een flinke boete. Dan gaat niemand meer waarschuwen. Nee, dus vandaar blijven mensen ook zo lang in huis liggen. denk ja. ik dan weer. We zijn weer rond. Drie weken. <lacht> Drie weken. Ja, durf jij het wel? Nee, ik niet. Straks krijg ik die rekening op mijn mat. Dus 2500 claims bij de politie. Ze willen nog steeds wel uh, dat gaan aanpakken. Maar het zou ook af en toe wat socialer kunnen zijn, denk ik dan. Ik bedoel, als je een wietplantage gaat oppakken, weet je wel. Moet je dan met zoveel geweld binnenkomen, weet je wel. Ja, ik weet het niet. Dat en als je daar oude mensen tegenover je krijgt die je denkt van. Uh, ja, misschien kunnen we ook normaal met die mensen omgaan. Ik bedoel, wiet in Nederland is dat een hele zware en die mensen criminaliteit? mensen die zijn gelijk tegen de muur aangegoten, ja, fictie. Ja, ja, uh, ja, met een blik gebroken, gebroken In een onderbroek, de uh, handboeien op, uh, op een rug, de, de straat ingeduwd, uh, ah. de wagen in, nou, je, ah, je ziet het gewoon je. Heel triest dit, heel triest. Maar ah. het is wel een uitzondering hoor, het gebeurt niet wekelijk. Dit, dit was een van de extreem die het ah. gebeurd was. <laughs> Dus. dus, nou vertel. Ja, wat heb ik nog meer? Uh, vorige week, zondag, hebben tientallen mensen vastgezeten in de attractie Ook in het Park oh, ja. Bellewaarde. Brandweer moest uitrukken om de inzittenden uit een benarde positie te bevrijden. En uh, dat, is een, dat was zo'n 16 meter hoge draaiende toren El Volador. De attractie bleek dus uh, zichzelf door een defectie in de veiligheidsmodus te hebben gezet. Oh, ja. Dus er waren echt 40 inzittenden en bevonden zich uh, boven de grond een heel eind. En, uh, de zei het was net iets te hoog om de mensen zelf te evacueren. Hoe kan, en, je zou, denk, zou je niet iets in kunnen bouwen waardoor je op de grond in veiligheid wordt gebracht? Niet daarboven. Op zijn ja. kop. Weet je? Ja, hij moet in veiligheid worden gebracht. We zetten hem op zijn kop. Helemaal ja, hoog aan. Vreselijk. Ja. Maar de vastzittende pretparkbezoekers die kregen een ijsje voor de schrik. Die dacht van nou, nu mogen we wel een vrijkaartje krijgen. Ik was het al denk, een beetje misselijk. Zo'n is net even. Dit, ja, ja, dan ja. komt alles eruit. Nou, ja. dat heb je het ook weer gehad. Ja, dus. Allemaal weer erg slim bedacht van het attractiepark. Goed, straks weer. Ja, daar is hij weer. Het meeslepen, het grote leven, King Turf. Straks de Zandvoortse berichten. En ook wat gebeurde er door de jaren. En er waren weer mooie ja. dingen. Ja, echt heel erg dingen ook wel. I'm going back to the of the earth, looking for an old friend.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 Zijn we een beetje wakker. groot en meeslepend. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Hier. Ja, dat kan. Kan niet iedereen zijn zin maken. Maar ik heb jullie ontzettend genoten. King Tuff en Thrill the Crack. Ja, ik zag het gisteren ook op Hawaii. Door die scheuren komt dan de lava naar boven. En het ziet er zo heftig uit. En natuurlijk, de beelden zijn de hele wereld overgegaan... van die auto die uiteindelijk dan gewoon door de lava wordt ja, opgegeten bijna. Zo ziet het bijna. Het ziet het bijna uit als een soort monster. Maar ja, een versnelde versie was dat, hè. Die lava die dan zo echt langzaam gewoon aan die auto begint te knagen, zo langzaam brandt die helemaal weg. En hoeveel graad is het wel niet, hè? Dat is echt bizar. Echt duizenden graden dus is het gewoon... De binnenkant van de, van de aarde. En het mooie is wel... Ze hadden de beelden die je gisteren dan zag... Hadden ze ondersteund met muziek van Pink Floyd. En ik denk, ja, dat is echt weer zo'n jaren... Zo'n 50-plusser die vro vroeger ooit... De DVD van Pink Floyd... At Pompeii heeft gekeken... Want Pink Floyd, Ed Pompey, daar zag je namelijk ook een lavastromen, zag je gaan. En dat hoorde er helemaal bij. En het mooie was wel, dat was een Nederland, Nederlandse onderzoeker, zoekster of wetenschapster, hoe moet je dat zeggen. En die was daar zo met passie over aan het praten. die dat echt zo is. Nou, er kan niet genoeg lavastromen. Ik vind het echt geweldig. Die oog ja. en er komt nog veel meer. En wie, ja. weet, en wie weet, komt er wel een grote explosie. explosie. Ja, dat ja. Nou, is echt te grijnzen. Echt leuk hoor. Zat er zat echt zin in. Echt, echt zat er zin in. Is dat waarschijnlijk zelfs een hutje wel ergens... Uh, Echt wel goed uh, geregeld. Maar ik denk, je kan ook een tandje minder hoor. Want ik zelf, ik vond het echt een beetje gênant zelf. Ja, de Nederlander zat uh, zeg maar, er ontzettend aan te, ja, te, te, te, te, ja, te jongen, genieten die, gewoon. Ja, die, die, die heeft... Uh, dit, dit is de... Een explosie. Kerst op de taart. Ja. Wow. Nou, sowieso hoor je dat van wetenschappers en mensen die het weer presenteren. Die hebben ook zelfs, ja, het moet harder waaien. Dit is de saai. Het moet harder waaien. Het moet harder regenen. Nou ja, goed. Uh, op Hawaii, heftige uh, explosies, deze... Ja, en dat geloof ik, ja, omdat dan, want dat was een keer, de, de bovenste laag dan uh, stolt. en dan uiteindelijk de lava, de lava in contact komt met water. En dan, nou, het is net als je zeg maar, als je water in een. Uh, ja, in een waterstofbobbetje of zo? Ja, als je water ik zeg maar ik, ja. in, in, in een koken, in een hete pan gooit, dan krijg je een soort explosie natuurlijk. Ik zelf niet, hè? Nou, heb ik ooit gelid geleerd met mijn bav cursus Als je lava in een hete pan gooit. Nee, als je water. Ja. <laughs> Ja, hoe krijgt hij een pan? Ja, ja, er dat er een doorheen. Ja, ja. zakt er doorheen elke ja. keer. Nou goed, ja. vertel nog even. Kort berichtje, dan zijn we alweer tijd. Ja, is alweer tijd. Schotland heeft een minimumprijs voor alcohol ingevoerd... Okay. om uh, het aantal doden door alcoholgebruik te verminderen. O? Dinsdag is de wet officieel ingegaan... nadat het hooggerechtshof eind vorig jaar al akkoord ging. En uh, de 10 milliliter pure alcohol mag niet minder... dan 0,57 euro kosten. 10 milliliter, hè? 10 milliliter, nul. Ja, dus als je dus uh, 100 milliliter is dan 75. Uh, yeah? Dus een liter is 57 euro. Oh, dat is best wel weer, uh, oh, wel ja, weer heftig. Ik uh, zie echt illegale handel weer uh, de grond uitschieten. Ja, maar je moet ergens beginnen. Ja. Ja, want het is natuurlijk een depressief land. Het is altijd wel koud. En, en je denkt van nou, ik ga mijn binnenkant hier gewoon een beetje opwarmen met een ja. uh, flinke slok... Uh, Wo wodka ja, of... Wekelijks. 22 doden hè, in Schotland. Wekelijks. Wekelijks. Ja. Kijk, dat ik Goed, we spreken zo in de tweede gedeelte met een stukje wat, uh, wat allemaal gebeurde door de jaar heen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.